8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De koopkracht daalt volgend jaar met drie kwart procent. CDA-commissie onderzoekt verkiezingsnederlaag. NOM gaat oude zaken opnieuw bekijken. De koopkracht van de Nederlanders daalt het komende jaar gemiddeld met drie kwart procent, staat in de nog geheime Prinsesdag-stukken, bronnen in Den Haag. Stijging wordt veroorzaakt door hogere zorg- en pensioenpremies... hogere btw en hogere accijnzen op alcohol en tabak. De basisverzekering in de zorg wordt bijna 10 duurder... en het eigen risico stijgt van 220 naar 350 euro per jaar. De economie zal het komende jaar met driekwart procent groeien. Ondanks de groei blijft de werkloosheid bij over de 500.000. Het begrotingstekort komt net onder de 3 uit... de grens die de Europese Commissie heeft gesteld. De Prinsesdagstukken, de miljoenennota en de macro-economische verkenning... zijn vanaf kwart over drie openbaar. Maar er zijn dus nu al mensen die zaken naar buiten hebben gebracht. Het CDA-bestuur gaat een commissie benoemen... die onderzoek moet doen naar de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende week wordt vastgesteld wie erin gaan zitten... en wat de precieze opdracht wordt. Het CDA ging van 21 naar 13 zetels. Bij de vorige verkiezingen, toen het CDA van 41 naar 21 zetels ging... stelde het partijbestuur ook een commissie in...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 De OM en het Nederlands Forensisch Instituut hebben de capaciteit om elk jaar tien van dit soort zaken aan te pakken. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Acht slachtoffers zijn volgens de politie buitenlanders. Een zelfmoordterrorist blies zich op bij een busje op een drukke weg naar het vliegveld van Kabul. Er zijn ook veel mensen gewond geraakt. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een extremistische organisatie die banden heeft met de Taliban. Het zou een vergeldingsactie zijn voor de anti-islamfilm Innocence of Muslims. De Amerikaanse presidentskandidaat Romney is in verlegenheid gebracht... door een filmpje waarin hij de democratische kiezers beschuldigt van een slachtoffersmentaliteit. Het filmpje is met een verborgen camera gemaakt tijdens een fondsenwervingsbijeenkomst van de Republikeinen... waar geen pers welkom was... Romney zegt onder meer dat 47 van de bevolking toch wel op president Obama stemt, omdat ze afhankelijk zijn van de overheid. Deze mensen denken dat ze slachtoffers zijn en dat de overheid voor hen moet zorgen, al dus Romney. In verklaring zegt Romney dat hij nog steeds achter de inhoud staat, maar dat hij het niet elegant heeft verwoord. Opnieuw is in Duitsland schade aan gebouwen ontstaan bij het tot ontploffing brengen van een oude bom. In de stad Viersen, net over de grens bij Venlo, raakten twee gebouwen zwaar beschadigd, sneuvelden ruiten en dakpannen en ontstonden scheuren in muren. In Viersen waren ongeveer 8000 mensen geëvacueerd. De bom van 250 kilo werd gistermiddag ontdekt bij werkzaamheden. Omdat niet kon worden uitgesloten dat hij zou exploderen, als hij zou worden verplaatst, moest hij zo snel mogelijk gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. Drie weken geleden richtte een oude bom in München voor honderdduizenden euro schade aan toen deskundigen die lieten ontploffen. En ook in Hamburg werd gisteren een bom van 250 kilo uit de oorlog gevonden. En die is in de late avond onschadelijk gemaakt. In Frankrijk is Edouard Leclerc overleden, de grote man achter de Franse supermarkten. In vrijwel alle grote steden is wel een hypermarché E. Leclerc te vinden. In 1948 begon Leclerc met zijn vrouwenwinkel... waar de prijzen 30 lager lagen dan bij gewone winkels. En dat kwam doordat Leclerc rechtstreeks inkocht bij de product Zwente. Zijn winkelformule was een enorm succes. Er zijn nu in Frankrijk 686 Leclerc supermarkten... die in totaal zo'n 40 miljard euro omzetten. Weer dan veel stapelwolken en enkele buien. De temperatuur stijgt naar 17 of 18 graden... en daarbij staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Morgen wordt het met 16 graden nog wat frisser. Het is dan bewolkt, af en toe zon, maar ook geregeld een bui. ANWB-verkeersinformatie. Bijna 230 kilometer file in totaal nu. Door de regen zijn de meeste dagelijkse files langer dan gebruikelijk. En bovendien zijn er diverse ongelukken gebeurd. Zoals bijvoorbeeld een kopstaataanrijding op de A15-Gorkom richting Europoort. Dat levert nu 10 kilometer file op tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam-Charloes. De weg is wel weer vrij. Maar daardoor uh, loopt het ook vast op de A29-Bergopzom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en en staat 10 kilometer file. 12 kilometer op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knoop het Klaverpolder. Was ook een ongeluk gebeurd. Ook daar is de weg weer vrij. Maar uh, daardoor loopt het ook vast op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder 7 kilometer. De laatste op de A50 gezwollen richting Apeldoorn. Tussen Heerde en Vaza 8 kilometer door een ongeluk. Scherp inkopen is winst pakken.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 Puur rijden is delegeren. Dankzij onder andere geïntegreerde navigatie, city safety en park assist achter. Geniet ervan in de Volvo S60, V60 en XC60. Bij Volvo draait alles om u. Macro Philips 32 inch Full HD LED TV van 309 voor 289 euro. Puur rijden is delegeren.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 U als manager weet eigenlijk best wel dat het niet moeilijk is om in uw organisatie te frauderen. Oké, okay, soms beperkt het zich tot het meenemen van een laptopje. Maar misschien is het wel een stuk geraffineerder. Een van uw mensen die pellets tegelijk afvoert bijvoorbeeld. Kies voor Hofman Bedrijfsrecherche. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 NOS Radio 1 Journaal. Live vanuit Den Haag. Met Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Ja, deze Prinsjesdag is wat anders dan voorgaande. Den Haag vlagde uitbundig. Toen koningin Beatrix voor de eerste maal naar de ridderzaal reed... ...voor het uitspreken van de troonrede. En dat was in 1980. En ook vandaag rijdt koningin Beatrix in de Gouden Koets... ...naar de Ridderzaal voor haar 33ste troonrede. Nou, we kijken weer uit naar de rijtour. En natuurlijk naar de hoedjes. Myno Remmers is hier al op pad. Maar in het koffertje van minister De Jager... ...zal niet zo heel veel nieuws meer zitten. Alhoewel, we hebben toch nog iets gevonden. Zo is dat. Onze koopkracht gaat er namelijk volgend jaar op achteruit. Met drie kwart procent. Dat blijkt uit de geheime Prinsjesdagstukken. Een verslag van Peter Blok. Hij wil het wel, VVD-leider Mark Rutte. Hoe krijgen we in ons geval, wat wij willen de belasting omlaag. Maar of wij het nu leuk vinden of niet, de belastingen gaan omhoog. En al snel ook. De btw al over twee weken, van 19 naar 21 procent. En daarmee wordt je nieuwe keuken of auto al snel honderden euro's duurder. En je nieuwe winterjas of galajurkje een paar euro's duurder. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid wil dit niet, zo zei hij tijdens de verkiezingscampagne. In Engeland wordt op dit moment besloten om de uh, btw te verlagen. Juist omdat zij uit die recessie willen komen en ervoor willen zorgen dat mensen weer geld gaan uitgeven, dingen gaan kopen, de economie weer op gang brengen. Het laatste wat je moet doen is de btw verhogen. Maar terugdraaien scheelt miljarden aan inkomsten. 1 miljard dit jaar en volgend jaar 4 miljard. Het is een makkelijke manier van geld binnenharken. Ook roken wordt volgend jaar duurder. Een pakje sigaretten wordt 35 cent duurder. Een pakje check 60 cent. En ook een biertje, een glaasje wijn en een borrel wordt duurder. Dan het eigen huis. Wie volgend jaar een huis koopt moet het hele bedrag in 30 jaar tijd aflossen. Tenminste, VVD-leider Mark Rutte. Bijna alle andere partijen willen die aflossingsvrije hypotheek voor bestaande gevallen schrappen. Uh, en ik geef de kiezers de verzekering dat ik ervoor zal knokken om hem te houden. Maar het is wel zo, hoe groter wij worden, hoe groter ook die kans. Ik vind het alleen onverstandig wat ze willen. Dat taboe op die hypotheekrente aftrekt. Dat houdt de woningmarkt nu al tien jaar of langer in gijzeling. En daardoor hebben we de problemen die we nu hebben. Die los je alleen maar op als je nu een stip op de horizon durft te zetten... en te zeggen tegen mensen, hier gaan we naartoe. Een nieuwe hypotheek mag niet hoger zijn dan de waarde van het huis. Samsung en Rutte voelen niks voor de Forense tax. De, en we de Forense zijn de partij tax van verdwijnt. Ja, luister, het verkiezingsprogramma wordt geschreven, maar de kan is natuurlijk reëel dat we dat in ons verkiezingsprogramma terugdraaien. Als ik met iemand sprak die werkt in Almere, woont in Amersfoort... en die gaat opeens 200, 250 euro in de maand erop achteruit... en dan hoor ik van partijen die het akkoord hebben gesloten... ach, dan ga je toch gewoon dichter bij je werk wonen. Maar welke rekening gaat dan omhoog? Het eigen risico en de zorg wordt verhoogd van 220 euro naar 350. Lijkt mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. Ook bij Samsung wordt de zorg duurder. En de AOW-leeftijd gaat sneller omhoog, naar 67 in 2023. Maar de Partij van de Arbeid wil dat liever wat vertragen. De Nederlandse economie groeit volgend jaar zo'n drie kwart procent. Het begrotingstekort blijft net onder de drie procent... en er zijn meer dan een half miljoen werklozen. En wat er van al deze plannen overblijft is aan Mark Rutte van de VVD en Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. Goed, we gaan er dus in koopkracht op achteruit. Een drie kwart procent zo'n beetje. Maar Marcel Bril, uh, hier weer aangeschoven, uh, dat hadden we natuurlijk ook wel op onze vingers na kunnen tellen als we al die plannen uit het vijf partijenakkoord naast elkaar leggen. En daarop is deze begroting gebaseerd. Uh, VVD en PvdA zouden daar ook graag dingen in veranderen, dat hoorden we net. Doet deze begroting er dan nog toe? Ja, zeker wel. Er is nu nog helemaal geen nieuw kabinet. Je moet niet vergeten, VVD en PVDA hebben slechts aangekondigd dat ze er vertrouwen in hebben om samen te gaan praten. Nou, dan ben je er uh, nog lang niet. En tot die tijd blijft het demissionaire kabinet uh, dan ook achter deze begroting staan. Ook al vindt Rutte als VVD-leider een heleboel afspraken eigenlijk helemaal niet goed. En hebben die vijf partijen die in april de afspraken maakten waar de begroting uit voort is gekomen in de nieuwe kamer net geen meerderheid meer. Dat maakt uh, het allemaal wel complex en de komende week ook erg uh, ingewikkeld. En misschien wel de komende maanden. Maar toch zal een groot deel van die begroting, zoals er nu voor staat... gewoon doorgaan met de vaak pijnlijke gevolgen die we net in het overzicht al hoorden. Maar goed, als we kijken naar die twee mogelijke coalitiepartners... PvdA en VVD. Wij weten dat bijvoorbeeld de VVD wel af zou willen van die tax. Ja. Uh, P van tax. A zou die 3 norm wat ruimer willen nemen... de teugels een beetje laten vieren, ook tegenstander van de verhoging van de BTW. Waarom schrappen ze dat dan niet gewoon? Ja, je zou zeggen uh, dat dat heel makkelijk is... maar de politieke werkelijkheid die is toch gewoon echt iets ingewikkelder... Laten we eens die twee grote onderwerpen erbij pakken... die je vaak hoort, ook deze uitzending alweer. De forenstax en de btw-verhoging van 19 naar 21 procent. Daar zijn ze allebei tegen, die partijen die je mm -hmm. net al noemde. En als je die allebei wil gaan terugdraaien, die maatregelen... dan heb je dat bedrag van 5,3 miljard. Daar is hij weer nodig. En dan noem ik nog maar eens een keer die langste Daar wilde de overgrote meerderheid van af... van de partijen een tijdje geleden. Maar dat lukte niet, want wat bleek... de Partijen konden geen andere geld vinden om het gat wat er ontstond te vullen. Ja, en dat is wel van groot belang. als je je aan de afspraken wil houden. Aan de afspraken die je gemaakt hebt. En hoe groot je, was dat gat toen, Martin? Ja, dat zit zo tegen de 300 miljoen euro. zit het aan. Okay. Nou ja, dan heb je het nu over 5,3 dus miljard Dus in ieder al geval, al die drie heb je al. ja, nou ja maar <laughs> goed, dat is dus toen niet gelukt. En de nee. langste boete is er. Dus dat geeft eigenlijk gewoon wel aan hoe ingewikkeld het is. Want als je wat af wil schaffen, dan, uh, ja, dan uh, is dat uh, prima. Maar dan moet je nog wel eventjes uh, zorgen dat je ander geld hebt. En dat is vanwege allerlei redenen helemaal niet zo heel makkelijk. Goed, dan nog even heel kort aan de hand, uh, vandaag uh, die begroting natuurlijk. Hè, dat koffertje van de jager. Is het helemaal uitgesloten dat daar nog iets nieuws toch in zit? Nee, niks is natuurlijk uitgesloten. Tuurlijk, er zullen kleine verschuivingen zijn. Maar goed, de grote lijnen, daar hebben we het al over gehad. Die zien we. Ik ben wel heel benieuwd naar de precieze toon van de troonrede. We hebben er al afgelopen weekend al iets over gehoord. Ja. Omdat uh, een medewerker van onze taal daar al uh, over uh, uitgekond de school klapte. Maar goed, heel belangrijk hoe het er precies over uh, hoe dat klinkt. En dat kunnen we horen vanaf kwart over één vanmiddag. Marcel Wil. dankjewel. En zo dadelijk in het Radio 1 Journaal. Wie gaat er betalen voor de stijging van de zorgkosten? En blijven die kosten wel betaalbaar? Vragen het zomaar weer eens aan econoom Roel Beetsma. De eerste verkeersinformatie, Erwin De Hart. Ja, nog steeds heel druk uh, rondom Rotterdam op de A15 en de A16... richting Rotterdam files van meer dan 10 kilometer. Zitten trouwens boven de 250 kilometer alles bij elkaar... deze spits uh, door de regen. Ook op de A27 files op de uh, A27 Almere richting Utrecht... tussen Knopend Almere en Eemnes staat 13 kilometer. En verderop tussen Knopend Eemnes en Beeldhoven nog eens 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we naar onze man op straat in Den Haag. Nou ja, op straat. Hij was net binnen... in een luxe nee. pand ja. tussen de kleerhangers en jackets. En hij was er zelf ook in gehuld. Ja. Zeg, je gaat op zoek gaan naar een kamerlid. Heb je die gevonden? Jazeker. Kijk. Ja. Sharon Gesthuizen staat nog even de tanden te poetsen. Dat biedt mij de gelegenheid om even iets recht te zetten. Want wat hoorde ik mevrouw Rensen net deze ochtend zeggen? Hoedjes. Ja? Willen jullie dat niet meer doen? Het is hoeden. Hoedjes, hoorde ik vanochtend uh, bij de kledingzaak. Hoedjes zijn van papier voor de verjaardag. Hoeden is het. Ik heb ook nog de fout gemaakt door vanochtend... om een riem te vragen bij het jaket. Oh een riem. En toen klonk er een diepe zucht. Want een jacket is zonder riem. Juist. En weet je voor wie dit allemaal vandaag is? belangrijk is voor Sharon Gesthuizen. Zij is uh, van de SP en vandaag uh, in de commissie van In- en Uitgeleide. Goedemorgen. Goedemorgen, wat een frisse adem. Ja. Ja. Het eerste wat, wat, wat ik u net hoorde zeggen is... wij hebben niet gelekt... Nee, nee, zeker niet. Nee. Over de koopkracht en zo? Ik heb nog niets gezien zelfs. Kijk, normaal gesproken was dat natuurlijk van tevoren wel uh, ja. vertrouwelijk te inzagen. Die heeft er wel gelekt dan? Ja, dat weet ik niet. Nee. Ik ben heel benieuwd. Die, het kan je in principe op een schorsing komen te staan. Hè? Er ja. is wel eens iemand geschorst. Ja. Ik zie dat u nog niet gekleed bent in wat vandaag uh, zou moeten, hè? Uh, uh, ik vreet van wel, ja. Ja? Ja. ja. Maar nog niet compleet dan? Ensemble is dit. Nee, ik heb nog mijn sloffen aan, ja. ja, nou, ja, ja. Nee, en een natuurlijke hoed. Uh, ja, nee, geen hoed. Nee, nee. De, nee, ik doe eigenlijk nooit een hoed op, hoor, met nee. Prinsjesdag. Nee. Is het niet, want uh, kom eens in een uitgeleide misschien even uitleggen... wat die doen. Die begeleiden de koninklijke familie. Ja, klopt. De koninklijke familie komt aan met de gouden koets... Uh, bij de hoofdingang van de Ridderzaal. En dan uh, uh, zijn er ongeveer, even denken hoor... volgens mij negen mensen, inclusief de voorzitter van de Tweede Kamer... die uh, hare majesteit en uh, uh, de familieleden dan ophalen... Ja. en begeleiden naar de stoelen. Ja, dan begrijp ik dat Carla van Velsen, van Velsen, jullie partijgenoot... die begeleidt Laurentien, heb ik begrepen. Ja. Uh, mevrouw Slachter, dacht ik dan. Oh, mevrouw Slachter, dan heb ik het okay, verkeerd. Ja, ja. Ja. Waar is het draaiboek eigenlijk? Is het een draaiboek? Het ja, ligt hier al netjes in mijn tas. Mijn oh, laten zien. Zijn klaar. Mag iets Dat oh, vind ik altijd leuk. Even iets zien wat niet mag. Het is wel leuk. Wat staat daar dan in? Wat je, oh, ja, waar je betekent. moet staan? Hoe je ja, moet dit, lopen? is het, Ik laat het u niet helemaal zien. Nee, niet helemaal. Maar hier er valt staat niks te wel lekker, zeg. in uh, wat er... Uh, oh, er staat een platte laat grond er bij. Zijn. Ja, maar dat is altijd. Kijk, iedereen die... Uh, naar de Ritterzaal komt. Dus dat zal denk ik ook voor alle diplomaten... en voor de, ja. uh, voor de bestuurders... En, of de autoriteiten en, de, de, en alle andere leden uh, gelden. Oh ja. Voor iedereen is wel aangewezen in welk vak ze zit u? zitten. Waar uh, Ik moet ergens hier zitten. Oh, want we moeten natuurlijk meelopen. Halve wee. Daar zijn dus mensen die iemand begeleiden... en u loopt voorop. Ja. Dan begeleid je niet echt letterlijk iemand? één op één? Nee, klopt. Leuk om te doen, want de SP heeft toch ook iets van... ja, gouden koetsenkoning koninginnen, decorum. We zijn zeker voor een ceremoniële functie van het staatshoofd, dat klopt. Um, en ja, daar past dit uh, toch natuurlijk wel. toch op zich wel bij. Ja. Het is leuk om te doen. De eerste keer dat we het doen, ja. Ja. Ja. ja. Waarom eigenlijk voor de eerste keer? Ja, ik denk dat dat voorheen uh, misschien nooit aan mensen is gevraagd. Of misschien ja. hebben mensen het wel uh, gevraagd gekregen. Misschien hebben ze wel gezegd, nou, mag iemand anders doen. Voor mij hoeft dat niet zo nodig. Dat kan. Het, het, het, nou is het natuurlijk heel erg decorum zeker vandaag... want het is natuurlijk een rare Prinsjesdag. Ja, inderdaad. Een nieuw kabinet. En, uh... Ja, het is heel raar. En morgen is eigenlijk ook het afscheid van de leden... die vandaag in de ridderzaal zitten. Tenminste van de leden uit de Tweede Kamer. De is het dan ook het gevoel dat dit dus weinig voorstelt? Uh, nou ja, goed. Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk extra spannend is vandaag. Omdat het dus vandaag wel zo is dat het echt pas allemaal bekend wordt, hè, de plannen van het kabinet. Dus dat is voor ons wel extra spannend. Ik bedoel, we moeten straks natuurlijk wel uh, als een razende alle stukken gaan bekijken en lezen. En ervoor zorgen dat we snel uh, kunnen reageren ook. Ja, maar eerst is er straks om half tien de generale repetitie, hè? Zeker. En nou. nu hoort u de koffie. Oh, de koffie kookt ja. over bijna. Oh. Ik hoop dat u er zin nee. in nee, heeft. Dan gaan we, ik heb er zeker zin in. Ja. En helaas heb ik het jacket weer in moeten leveren. Ik Ach. had het eigenlijk wel willen houden. <laughs> het stondje, fantastisch. Ja. Nou ja. Ja. ja, bij de BBC presenteerden ze vroeger in smoking. Hè? Dat weten jullie, hè? Ja, dat gaan we wij voor z'n ja. <laughs> Op de Myno. radio. Ja. ja, want daar hoor je dat heel goed. Dank je wel, Remmers. Gaan we het weer hebben over de begroting? Veel maatregelen zijn natuurlijk al bekend. We hebben er al meer over gezegd vanochtend. Staan in het vijf akkoord dat eind april werd gesloten. Maar wat betekenen die maatregelen nu voor de begroting? En wat betekenen ze voor u? We gaan erover praten. Verder over praten met econoom Roel Beetsma van de Universiteit van Amsterdam. Meneer Beetsma, goedemorgen nogmaals. Ik was eerder ook al in de uitzending. Eerst maar eens naar die AOW-leeftijd. Stond natuurlijk jarenlang op 65. Nu komt er echt verandering in. Um, maar um, u zei het net al: als je hervormt, moet je het zo doen dat dat er geen onduidelijkheid meer is. Wordt er genoeg hervormd? Nou ja, zoals de plannen tot nu toe hebben gelegen, eh, nog niet. Eh, dus eh, ik had het eerder over de huizenmarkt. Eh, zeg maar in het voorjaarsakkoord is eigenlijk een begin gemaakt met de huizenmarkt... maar dat is nog lang niet genoeg. Eh, dan de arbeidsmarkt. Eh, ook in het voorjaarsakkoord is ja, iets gezegd over het ontslagrecht. Eh, maar dat gaat nog niet heel ver. Maar, bent u nu niet te pessimistisch, meneer Bees, maar bijvoorbeeld over de woningmarkt? Want dat heeft heel lang geduurd voordat überhaupt het woord uh, hypotheekrenteaftrek genoemd mocht worden. Uh, nu worden toch uh, de aflossingsvrije hypotheken beperkt. Er is een stap gezet. Jazeker, er is een stap gezet, maar... Ja, nou ja, u hebt Rutte toen net ook al... Euh, nou ja, dat werd nog een keer herhaald. Rutte wil eigenlijk die aflossingsvrije hypotheken die wil die in stand houden. Dus kijk, die stappen die gaan heel langzaam. Maar we weten dat er toch een forse hervorming op de huizenmarkt euh, nodig is. Dus euh, ja, ik denk dat het toch wat te langzaam gaat. Wat moet er gebeuren, vindt u? Nou, euh, een aantal dingen. De hypotheekrenteaftrek moet euh, duidelijk beperkt worden. En ik denk ook voor euh, bestaande gevallen. Aflossingsvrije hypotheken. Ik denk dat, zeker voor nieuwe gevallen, ja, zal dat, uh, zal dat eigenlijk afgeschaft moeten worden. Want een van de belangrijke problemen van de Nederlandse economie is zeg maar, de hoge schulden bij de part in de particuliere sector. Ja. En die hoge schulden die zorgen eigenlijk voor ja, economische instabiliteit. Als Daar is ook gebeuren... op geweest hè, door bijvoorbeeld het IMF. Dat zeker. dat een gevaarlijke de... situatie is in Nederland. Dat klopt. En de Nederlandse bank heeft dat ook gedaan. Stel je voor dat de rente weer gaat stijgen. Uh, heel veel mensen zullen dan in de problemen komen... juist omdat ze zo'n hoge schuld hebben. Dus dat zijn uh, een paar van de dingen die moeten gebeuren. Dan hm. kijken we naar de, de sociale woningbouwsector. Uh, ja, Je hebt het probleem van het scheef wonen. Ook daar zal... Het een en ander moet gebeuren. Dus het gaat om een totaalpakket, zowel aan de, zeg maar, aan, de, eh, nou ja, aan de eigenarenkant als aan de, aan de huurderskant. Ja, maar ik vroeg u eigenlijk om te beginnen naar pensioenstelsel, de AOW-leeftijd. Gaat dat hard genoeg, vindt u? Want dat wordt natuurlijk een probleem. De Partij voor de Arbeid, die nu aan het formeren is, eh, wil dat dat niet zo hard gaat. De VVD wil dat sneller gaat. Hoe ligt het wat u betreft nu? Nou ja, goed, uh, sinds de AOW is ingevoerd, uh, tientallen jaren geleden, is de levensverwachting is enorm gestegen. Ja. En wat we nu gaan repareren, uh, zeg maar een, een jaar erbij tot uh, 2019, dan nog een jaar erbij tot uh, 2024, dat is maar een hele kleine reparatie ten opzichte van de gestegen levensverwachting. Het gaat wat u betreft afgelopen... dus te langzaam? Het gaat wat mij betreft langzaam en we moeten ook rekening mee houden... dat elke keer als er nieuwe cijfers over levensverwachting kwamen... dan, zijn, dan waren ze hoger. En dus we kunnen verwachten dat ja, dat het in de toekomst uh, verder gaat. De levensverwachting stijgt niet alleen... maar het lijkt zelfs dat die ja, snelle, sneller stijgt dan was voorzien. Maar mensen worden dan geacht langer te werken. Is dat werk er ook in Nederland op dit moment? Want we begrijpen ook dat de werkloosheid... Nou ja, dat waren cijfers die al eerder bekend waren natuurlijk... dat het aantal werkloosheid stijgt tot boven de 500.000. Ja, op korte termijn zal dat wat lastiger liggen. Je moet wel bedenken dat de hoeveelheid werk in een economie is niet gegeven. En dus als de, als de AOW-leeftijd stijgt, dan stijgt het arbeidsaanbod. En mensen blijven langer doorwerken. En in principe heeft dat een drukkend effect op de lonen. En dat betekent dat de, dat de arbeidskosten voor werkgevers dat die afnemen. Um, voor de langere termijn moet je bedenken... dat um, zeg maar het aantal werknemers zal afnemen in de, in de komende uh, ja, tientallen jaren. Mm -hmm. um, en dat betekent dat we, ik vrees... dat we met een permanente krapte op de arbeidsmarkt komen te zitten daarboven is het nog eens een keer zo... dat er steeds meer vraag naar werknemers in de zorgsector zal zijn. Juist omdat we ouder worden en dus meer verzorging nodig hebben. Goed. Tot slot, uh, Bezma, hoe, hoe kunnen wij ons het best voorbereiden op de komende jaren? Want we moeten dus langer doorwerken. We hebben minder te besteden en we moeten oppassen met ons huis. Ik denk dat je voorzichtig moet zijn met uitgaven doen. Uh, en dat met name, met name wat betreft uh, het aangaan van schulden. Dat is niet goed Ik voor de, de economie, dat... hè? Nou ja, goed, nogmaals, het is een afweging tussen de kortere en langere termijn. Uh, ja, je kunt de economie op korte termijn stimuleren... maar dan betaal je de kosten op langere termijn... in de vorm van hogere uh, rentebetalingen. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om... Uh, nou ja, goed, we moeten zorgen, punt 1, dat we vertrouwen in de financiële markten houden. Uh, en ja, dat we in de toekomst ook in staat zijn om... Uh, om zeg maar onze, onze kosten te betalen. Dus ik denk dat het verstandig is om zowel op zeg maar, staatsniveau... als op individueel niveau eh, voorzichtig, voorzichtig ja. te zijn met de aangaan van het schulden. We horen het al. Lange termijnvisie is nodig. Roel Beetsma van de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Het is bijna half negen, wij laten Prinsjesdag even los, gaan wielrennen. Van bijna alle wieler-WK's in Nederland maakte hij namelijk foto's... Tony Stroeken, sportfotograaf. Hij was er al in 1948 bij. Voor de kampioenschappen die nu worden verreden maakt hij opnieuw foto's. Zijn actuele beelden staan in de Telegraaf. Zijn oude foto's worden op verschillende plekken in Limburg tentoongesteld. Bijvoorbeeld in Heerle. In de etalage van cultuurinstelling Schunk staan de foto's van het WK... 1967. 45 jaar terug, de kopgroep met merks, onder andere is sterk en heeft drie minuten voorsprong. De favorieten moeten dus uit hun schulp komen. Jan Jansen moet het gat zelf dicht rijden. De markt achter glas, in Heerlen. Een enorme foto van anderhalf bij anderhalve meter. En Jan Jansen bijt op zijn onderlip, kijkt op de grond en ziet dan op deze foto in ieder geval een handtekening van zichzelf... die is er later opgezet, en van de fotograaf van Tony Stroeken. Een hele bijzondere foto, inderdaad, zwart-wit... en met de kleren van de mensen en de brillen ben je 45 jaar terug. Maar je ziet ook mensen die achter de dranghekken staan... en daar hun tassen voor hebben gezet, leren tassen. Mensen zijn aan het applaudisseren voor Jan Jansen... kijken met blije gezichten. En heel bijzonder ook, één iemand die heeft proberen een plekje te krijgen... door helemaal tussen de benen van iedereen door te kruipen. En die kijkt dan met zijn gezicht recht in de lens van de camera. Maar uiteindelijk is vooral de camera gericht op Jan Janssen... die vier foto's verder uiteindelijk tweede wordt bij het wereldkampioenschap. Een heel jonge Eddie Merks met open mond, witte tanden... die drukt zijn wiel net iets eerder over de finish dan, dan Jan Janssen... Foto's van 45 jaar geleden. Heldere zwart-wit foto's. En nu nog steeds fotografeert hij. Ik had toen uh, het enorme voordeel, omdat de organisatie destijds nog niet zo was als ze nu is. Dat ik uh, voor België werkte in die tijd, voor laatste niet laatste NISA Brussel. En de motoren die uh, de televisie verzorgden, dat waren allemaal Belgen. En die jongens die konden mij heel goed. En die zonden niet continu uit de hele dag. Maar die hadden pauze tussen de rondes. En dan mocht ik op de motor zitten. Dus ik reed met de motor van de Belgische televisie naast en... Jan Jansen. schok u van hoe scherp het was? Hoe goed u eigenlijk die foto gemaakt hebt als hij zo groot is afgedrukt? Ja, daar ben ik heel erg van geschrokken. Omdat met de moderne technieken, het was toch een negatief... wat 45 jaar geleden ontwikkeld was. En ik kon me niet voorstellen dat je daar een foto van drie meter breed... van kon maken van die ongelooflijke scherpte... met de technieken van inscannen op die heden worden gehanteerd. En vond ik dat toch een ongelooflijk goed resultaat. Op een bankje aan het parcours. Twee enorme fototoestellen, een tas... En heel veel verhalen. Ik was in 1948 had ik een officiële perskaart. Ik was elf jaar. En zondags werkte ik als uh, uh, lerenjongetje... bij Fotopersbroek naar het Zuiden in Maastricht. Toen bleken er bij het selecteren van alle foto's, bleken er vijf foto's van mij te zijn. Dat, dat was ongelooflijk. Iedereen trouwens stond er toen van te kijken dat een kleine jongetje uh, vijf van de negen foto's had die in de krant stonden. Die foto's hebben toen in de Limburger, dagblad de Limburger, in 1948 gestaan. En goede sportfoto's maken is niet aan de finish staan en wachten. Nee, dat is de juiste plek weten en daar dan op het juiste moment fotograferen. De sport is me ingegeven met een paplepel. Dus daarom denk ik dat ik heel veel gevoel had voor het juiste moment in de sport. Eeuwige jeugd, fonkelende ogen en heel veel plezier... In het foto's maken. Het was voor mij een kick eigenlijk. Of ik het nog zou kunnen. Ik heb een week lang me voorbereid erop. Foto's gemaakt van trainende wielrenners. Andere uh, foto's. Ik dacht ja, het zit erin. Je kunt nog iets produceren wat nog bruikbaar is. In ieder geval. Nou, dit was ook een bruikbaar gesprek. Dank u wel. Dank u wel. Joris van der Kerkhof bij het WK in Limburg. U vindt er ook meer over op onze website. NOS.nl onder het knopje sport.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 Radio 1, het NOS-journaal. De koopkracht daalt, staat in de Prinsjesdagstukken... en hypermarché-topman Leclerc overleden. Het is twee over half negen, ik ben Mark Visser, goedemorgen. De koopkracht daalt volgend jaar met gemiddeld driekwart procent... staat in de nog geheime Prinsjesdagstukken. Volgens bronnen in Den Haag komt dat doordat zorg- en pensioenpremies stijgen... de btw omhoog gaat en er meer accijnzen komen op alcohol en tabak... Meer dan een half miljoen Nederlanders is volgend jaar werkloos, staat in de miljoenennota. En die miljoenennota biedt minister De Jager vanmiddag aan aan de Kamer. En daarvoor is natuurlijk de rijtour en de troonrede van koningin Beatrix. Ze heeft dit jaar een hoofdrol, zegt verslaggever Ron Vrezen in Den Haag. En ze zal dan hier in de Ridderzaal een verhaal vertellen van het gevallen kabinet... met een begrotingsakkoord waar nu op dit moment eigenlijk niemand nog echt verliefd op is. Maar wat even nodig was om het voor 2013 allemaal op orde te krijgen.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 Bijna iedereen kent ze wel van vakantie, de grote hypermarché E. Leclerc in Frankrijk. Grote man achter die keten, Edouard Leclerc, is overleden. In 1948 begon Leclerc met zijn vrouw een winkel waar de prijzen 30% lager lagen dan bij gewone winkels. Dat kwam doordat Leclerc rechtstreeks inkocht bij de producenten. Zijn winkelformule was een enorm succes. Er zijn nu in Frankrijk 686 Leclerc supermarkten die in totaal zo'n 40 miljard euro omzetten. De Republikeinse presidentskandidaat Romney is in verlegenheid gebracht... door een filmpje waarop hij democratische kiezers slachtoffers noemt. Deed hij op een besloten bijeenkomst voor geldschieters. 47 procent van de Amerikanen stemt volgens Romney toch wel op president Obama... omdat ze afhankelijk zijn van de overheid. Romney heeft laten weten dat hij nog steeds achter zijn uitspraken staat. As I point out I recognize that among those that pay no En daarom richt hij zich dus vooral op die andere groep. Romney zei er wel bij dat het achteraf gezien niet zo elegant had verwoord.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 En meer dan 130 gevangenen zijn ontsnapt in het noorden van Mexico. Ze groeven een tunnel van 7 meter lang en wisten daardoor de gevangenis in de stad Piedras Negras uit te komen. De gevangenis staat vlakbij de grens met de Verenigde Staten en de Amerikaanse politie zoekt mee. Dit soort uitbraken komt de laatste jaren wel vaker voor in Mexico. Gevangenen worden vaak geholpen door de drugskartels waar ze voor werken. Tot over het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De storing die gisteren al boven het land aanwezig was, trekt vanochtend naar het oosten weg.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 En de anwb verkeersinformatie. Door de regen zijn de meeste dagelijkse files langer dan gebruikelijk. Er staan nu bijna 270 kilometer file. Bovendien zijn er diverse ongelukken gebeurd. De lange file op de A6 Lelystad richting Muiden. 17 kilometer tussen Almere Buiten en Knopend Muidenberg. Uh, ook een lange op de A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer tussen Zwijndrecht en Knopend ...kwam door een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A27 loopt het daarom ook vast Almere richting Utrecht... ...tussen Knopend Almere en Eemnes, 14 kilometer. En door een ongeluk uh, op de A15, eerder vanochtend uh, nog steeds een file... ...op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam... ...tussen afrit Numansdorp en Knopend Vaanplein, 13 kilometer. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen... ...tussen Knopend Rijkenvoort en Haps, door een ongeluk 4 kilometer.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 Goedemorgen, het is tien minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag presenteren wij vanuit Den Haag. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Prinsjesdag. Daarover straks meer. ga eerst naar Friesland, want de eerste Friese mannen kunnen de brief al hebben gekregen... waarin ze worden verzocht om DNA af te staan... voor de ultieme poging om de moord op Marianne Vaatstra op te lossen. Gaan we gaan erover praten met onze justitieredacteur Ilan Sluis. Ilan, ja, hoopt justitie dan zo echt de moordenaar te vinden? Ja, het is een uh, ultieme poging om uh, de moordenaar te vinden. En ze gaan het doen via een zogenoemd verwantschapsonderzoek. Uh, dat is een middel dat op zich al langer bestaat. Dat, uh, dan kan je bijvoorbeeld via DNA vaststellen of een kind van jou is. Of, uh, uh, of iemand je broer of zus is. Maar in de opsporing was het al eigenlijk altijd verboden. Uh, in maart is een nieuwe wet in werking getreden waardoor het nu wel mag. Dus via DNA van een familielid bij en daar terechtkomen. En om het even moeilijk te maken, er wordt een eigen chromosomaal DNA profiel gemaakt. En dit profiel wordt eigenlijk onveranderd via de mannelijke lijn doorgegeven. En zo kun je eigenlijk via de mannelijke familielijn uh, verder zoeken naar een dader. En dat is wat ze in de zaak van Marianne Vaatstra nu gaan doen. Mm. En stel dat je zo'n brief hebt gekregen en je komt niet? Uh, ja, dat maakt je jezelf natuurlijk wel behoorlijk uh, verdacht meteen. Uh, maar het kan, het is vrijwillig, dus uh, je hoeft er niet per se te komen. Maar dan belt de politie je wel even na, vermoedelijk. Waarschijnlijk wel, ja. waarom je niet komt, ja. Wat is de toepasbaarheid van, van zo'n systeem in andere zaken? Uh... Nou ja, het is, een, het is op zich natuurlijk een goed middel. Uh, maar het is wel enorm tijd erover. Het kost veel geld en menskracht. Hè? Je moet je voorstellen, in het geval van, uh, van de zaak van Vatstra, ...dat duizenden keren, achtduizend keer in dit geval wangslijn uh, moet worden afgenomen. Er zijn politiemensen voor nodig. Uh, het OM in, in Leeuwarden heeft gezegd dat ze daar twee weken de tijd voor neemt. Maar daarna moet dus nog achtduizend keer een DNA-profiel worden gemaakt... ...die achtduizend keer vergeleken moet worden op basis van verwantschap. Uh, dus ja, het OM uh, en het NFI denken daar nog eens zo'n vijf maanden voor nodig te hebben in de zaak van en ja, Het is dus geen middel dat je onbeperkt kunt inzetten. Nee, waar zou je, in wat voor zaken zou je dit nog meer kunnen, kunnen gebruiken? Uh, heb jij een voorbeeld of een idee? Nou ja, het blijft natuurlijk een beetje speculeren, omdat we niet weten aan uh, welke zaken het alweer nu werkt. Maar... Ja, je kunt natuurlijk aan alle zaken denken waarin wel DNA is, maar uh, nog geen dader. Mm. En waarvan het vermoeden bestaat dat die dader uit de directe omgeving komt. En ja, als je meteen uh, hardop nadenkt, dan kom je bij zaken als uh, bijvoorbeeld de Utrechtse serieverkrachter. Hè. Dat wil maar graag weten wie, dat, uh, wie daar achter zit. Uh, de zaak van Nicky Verstappen, uh, het jongetje uit uh, Limburg dat vermoord is tijdens een scoutingkamp. Zou daar bijvoorbeeld ook geschikt voor kunnen zijn. Ja. En justitie gaat dat inderdaad misschien doen, want gaat meer van die cold cases uh, oppakken. Daar is genoeg capaciteit voor en tijd voor? Uh, ja, justitie heeft een lijst met tientallen cold case zaken. Die gaan natuurlijk niet allemaal tegelijk opgelost worden. Maar uh, er is capaciteit om maximaal tien van dit soort zaken per jaar aan te pakken. Uh, ja, men maakt er dus ook serieus werk van. Men heeft er bijvoorbeeld ook al rechercheurs uh, gevraagd om uh, die net op pensioen zijn gegaan bijvoorbeeld... om tijdelijk weer aan het werk te gaan, uh, om mee te helpen om dit soort zaken op te lossen. Goed, Ilan Sluis, dank je wel voor deze toelichting. Eerst maar even naar de verkeersinformatie voordat we verder gaan praten over Prinsjesdag hier in Den Haag. Ook in Den Haag, Erwin de Hart van de AWB. is het maar net. Is het nog steeds zo druk trouwens rondom Rotterdam? Ja, het ja, neemt maar langzaam af. Er staan nog steeds 250 kilometer en dat wijt ik volledig aan de regen. De mensen houden meer afstand en er gebeuren ook meer ongelukken. En een lange file door het ongeluk op de A6 Lelystad richting Muiden. 17 kilometer namelijk tussen Almere Buiten en Knopend En ook op de A27 Almere richting Utrecht tussen Knopend Almere en Eemnes staat 13 kilometer. Kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goeds inhoud van de troonrede en de miljoenennota... zal voor weinig verrassingen zorgen, hebben we vanochtend al over gehad. Alle aandacht dus voor traditie, voor de pracht en praal van Prinsjesdag. We gaan erover praten met historicus en kenner van het Koningshuis... Renildes van Ditshuizen. Zij is hier. Mevrouw van Ditshuizen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, er wordt veel gezegd over deze Prinsjesdag. Hij is ongewoon, anders dan anders, niet meer zo belangrijk. Maar daar bent u het helemaal niet mee eens. En waarom niet? Nee, nou ja, uh, kijk, Prinsjesdag is een hele oude traditie. We hebben al 200 jaar, bijna. Uh, 18, 14 wordt het eerst. En uh, daar gaat eigenlijk het eigenlijk om het feest van de staat. De waardigheid van ons land, daar gaat het om. En wat je eigenlijk ziet, is dat op deze dag... dat is één keer per jaar, komt het staatshoofd, de koningin in dit geval... in een vergadering van de staten Generaal. vandaag. Een verenigde vergadering. En dat laat dus zien... de. Uh, en dat symboliseert daarmee de, uh, het samengaan van onze democratische instelling en het erfelijk koningschap. Dus dat symboliseert deze dag. En dat laat dus ook zien de continuïteit, dat we al 200 jaar doen. En die oranjes zijn er al 400 jaar trouwens. De stabiliteit van het staatsbestel. Uh, de eenheid, zij symboliseert ook ons. Hè, dus onze zijn een soort overkoepelende Nederlanders, zou ik maar zeggen. En, uh, en ook een sprookje wat mensen ook okay. behoefte aan hebben. Dus het heeft allemaal elementen in zich en die blijven. Dan kan het politiek wel inhoudelijk, kan het wel of niet bekend zijn, die mm. trouwreden, dat doet dan niet toe. Het gaat dus om die waardigheid. En mm. dat heeft de koningin zelf ook wel eens gezegd. Ik heb eigenlijk twee uh, belangrijke delen van mij. Ik ben in tweeën gesplitst. Ik ben Aan de ene kant ben ik dignitas, waardigheid. En aan de andere kant moet ik zijn humanitas, menselijkheid. Nou, dan kan je zeggen, koninginnedag is het feest van het volk. Daar is ze menselijk, dichtbij. En op uh, uh, Prinsjesdag is dus het feest van de staat. En dat is dus distantie, schoonheid, mooie kleren om dus te huldigen. Dat is dus functioneel, die mooie kleren. Om te huldigen die waardigheid van ons staatsbestaan. En toch lees je ook in analyses dat uh, uh, ja, er beknibbeld wordt nu. Uh, uh, of geknabbeld wordt, moet ik zeggen, aan de bevoegdheden van de koningin. Ja. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld de formatie, haar rol is daar beperkt. En uh, de troonrede die zij zal voorlezen, daar uh, ja, zal misschien een deel van. Uh, niet overeind blijven in, in de besprekingen die nu gaan volgen. Neemt dan toch niet iets van die waardigheid af? Of juist niet door op Prinsjesdag die waardigheid te tonen, zegt u? Nee, want het is natuurlijk, wat ik zeg, het is al 200 jaar. Hè? Sinds uh, 1814 hebben wij zo'n Prinsjesdag. Ongeveer gelijk. Uh, ja, natuurlijk, die Gouden Koets is natuurlijk korter, maar goed in, in wezen. En daar is ook al vaker zijn er veranderingen. Want natuurlijk, eerst toen kwam Torbeck en nou, toen was er ook weer veel minder macht voor de koning. Mm. Dus daar is natuurlijk vaker zijn er politiek gezien wijzigingen, maar het gaat nu vandaag om die ceremonie. En dat is dus het, het, uh, uh, ja, waar het om gaat, dat je eigenlijk ons land, hoe dat in elkaar zit, staatsrechtelijk, dat wordt getoond. Maar dat wordt niet, uh, want ik vraag toch maar even door, een, een, ja. een, een wat hol, uh, uitgehold fenomeen inmiddels. Ja, nou ja... Nou, veel uiterlijk vertoon en weinig inhoud. Nee, want de koningin heeft natuurlijk nog steeds een enorme Invloed, hoe je het ook wendt of keert. Dat blijft natuurlijk gewoon. En, uh, en we moeten ook afwachten hoe het met die formatie gaat. En ze zal het misschien ook jammer vinden dat ze dat niet meer kan doen. En ik hoor ook toch wel veel mensen die zeggen... goh, het was natuurlijk toch wel mooi. Iemand die daar zo lang zit en dus weet waar ze het over heeft. Zij is natuurlijk wel een, een staatshoofd als een vorst. Heeft natuurlijk lange termijn zicht. Die is niet van de waan van de dag. Die, doet, hè, die zit er al langer. En die wordt ook voorbereid. Dus die, voordat hij die het wordt, is hij al daarmee bekend. En als hij het is, terwijl de ministers komen en gaan... Ja. Nou, we hebben nu vijf verkiezingen in tien jaar. Zij zit er al... even rekenen, 32 jaar. Nou, voilà. Dat is andere koek. Dus het heeft ook voordelen. Maar goed, ze hebben gekozen hiervoor. Nou, goed. Maar nou iets naar wat op de scheidsrein dan ligt van de staat en van de politiek. Dit troonreden. Hoe waardig moet die zijn? Want de, de premier, die is er natuurlijk verantwoordelijk voor... kan zich ervan afmaken. Nu, hè, van, er staat toch niet zo heel veel meer vast. Er komt nog een nieuw kabinet aan. Dat moet allemaal nog geregeld worden. Ja. Zijn, daar eisen, zijn daar eisen aan? Heeft de koningin daar misschien toch nog iets over te zeggen? Over die waardigheid? Inhoudelijk bedoelt ze of wat. Nou ja, kijk, zij moet hem voorlezen. En ze wil toch wel eens voorlezen <coughs> waar ze... Toch, wat ze de eerste goed kan Daarom? voorlezen. En ja. waar ze, maar ze heeft natuurlijk niet invloed. Zij kan niet zeggen, zeg, meneer Rutte, dat vind ik absoluut niet, wat hij, niet goed. Wat u nee. daar doet. Zullen we dat even veranderen? Zo gaat het niet. Ze kan het wel proberen. En als je minister zegt, maar natuurlijk majesteit, dat doe ik. Ja, dan is het een suffige minister. Want dan, <lacht> hij moet gewoon zeggen, majesteit, ik ben hier de baas. Want ik ben minister, ik ben verantwoordelijk. En niet u. Dus, dat is, dus ik vind altijd, als men klaagt over de macht van de koningin... en die doet dit en die doet dat. Denk, ja, Dan moet je dus klagen over de zwakte van die ministers... Nee. Of het leden of wie dan ook, die, die dan niet daartegen ingaan. Okay. Dus ze zal zeker... En wat ze natuurlijk wel doet, en daarom moet ze hem ook inzien van tevoren... is, zij moet dat voorlezen. Met alle camera's op haar en heel Nederland kijkt naar de televisie... Dus dat moet ze goed doen. Dus zij wil heel graag die van tevoren oefenen, lezen. Dat moet kloppen, de formulering. Dus daar kan zij natuurlijk wijzigingen brengen. Van nou, die zin draaien we om. Of daar gaan we een, een, een spatie in lassen. Dat kan ze doen. Ja, dat heeft ze recht. Uh, die uh, troonrede gaat ook nog even langs het genootschap van onze taal. Uh, zo hebben wij inmiddels uh, begrepen. Ja, ja. En daar is dit jaar um, ja, toch wat... Uitgelekt. De, de directeur heeft zich uitgelaten over ja, de toon, indirect. Wat vond u daarvan? Nou ja, kijk, onze taal doet dat dus inderdaad, die, die komma's en punten, hè, een beetje redigeren. En die heeft dat gezegd, maar het was een interview met onder Brabant. En daar had hij dus gezegd dat het natuurlijk somber, Nee, hij had juist gezegd. Het is natuurlijk crisis. En, ja, en toen zei de verslaggever, die zei. Dus wel somber. Die lag en legde hem dat in de mond. Toen zei hij. Ja, wel, ik heb dat en dat. En die ging eigenlijk meer algemeen erop in. Dus als je het goed leest. gaf hij. zei hij eigenlijk niks. Maar als je dan natuurlijk een kop zet. onze taal. Van, of de koningin vindt het. Het is een sombere toon. Dat werd hem in de mond gelegd. Dat is natuurlijk vaak. Als je nu dus live wordt geïnterviewd, moet je heel erg op je woorden passen. Het ligt Lekker dus ook zo gevoelig. Alles wat met het Koningshuis te maken heeft. Als je iets te links of rechts te veel zegt, dan ben je meteen aangevallen. Goed. Nog even over de kleding. Even heel kort. De hoeden. Hoede. Want u zegt net: het moet feestelijk zijn, het moet waardig zijn. Het is een feest van de staat. En dan komen er toch kamerleden aan die een statement maken met bijvoorbeeld hun hoed. Wat vindt u daarvan? <kwijnt> nou ja. Euh, kijk, je moet je kleden. Ja. Ze zijn natuurlijk... Ja, ja. Zegt u waar. Ja. Uh, ik vind, kijk, het gaat dus niet om jezelf dan op zo'n dag. Het is niet je eigen feestdag. Je, bent, je hebt geen jubileum of je gaat niet trouwen of je bent niet jarig. Dus ik vind dat je dus op dit soort feestdag ook op een huwelijk moet. Ik kan niet mooier uitzien dan de bruid, zou ik maar zeggen. Hè, als ik daar zo zijn. Dus je moet een beetje jezelf inhouden. Ik vind het gaat niet om jou. Maar goed, als het aardig is, het kan wel. Maar wat ik erger vind zijn zulke hoeden. Dus heel groot, waardoor mensen achter jou niks meer kunnen zien. Ik vind dat vind belangrijker dat je daar een beetje aan denkt. Ik vind het een beetje... Om jezelf de voorgrond te stellen. En zijn het nou hoeden of hoedjes? Want wij mogen geen hoedjes meer zeggen. Nou, je mag van mij alles zeggen. Oh, dat is fijn. Ja, en ik vind die jacket trouwens onder nog even zeggen, dat is natuurlijk ook prachtig. Hè? Want die kleren die zijn dus functioneel. Want die benadrukken, die, al die ministers op een rijtje, moet iedereen maar goed kijken, ziet er mooi uit. Ja. Dat maakt het dus de eenheid die we dan ook weer uitstralen. Dat, die kleren zijn dus functioneel. Die zijn niet van. Uh, God, ik wil mooi zijn. Nee. Wij dienen een hoger doel. Kijk eens aan. Zelfs onze verslaggever heeft zich eraan gehouden vanochtend. In Jacket was die te zien. Prachtig. Historicus Renildes van Ditshuizen, dank voor uw komst naar de studio. En veel plezier vandaag weer. Hartelijk dank. If I could build my whole world around you, hoort u van Mark Brussard en nog een aantal zangeressen uit Louisiana. Het. Zeven minuten voor DG is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal vandaag vanuit de Den Haag van Prege. Prinsjesdag. En daarom schakelen wij nu met heel veel Want daar zit internetdeskundige Roland Zekelenburg. Roland, goedemorgen. We gaan het hebben over lekken. Microsoft waarschuwt voor een uh, lek in Internet Explorer. Hackers zouden door het lek pc's op afstand kunnen overnemen. Uh, wat is er aan de hand? Ja, dat is eigenlijk net bekend geworden. Microsoft uh, maakt het zelf bekend op een blog uh, van het bedrijf zelf. En het lijkt vrij ernstig te zijn. Alle details nog niet bekend, maar het gaat inderdaad om een beveiligingslek in alle versies van Internet Explorer. Waardoor kwaadwillende wat je zegt eigenlijk de computer over kunnen nemen en uh, ook software kunnen installeren of uh, zelfs uh, gegevens kunnen stelen. Uh, Microsoft geeft op hun eigen blog eigenlijk een vrij uitgebreide analyse van het lek en zegt ook wat je er tegen kunt doen. Dus uh, als je er meer over wil weten, ga even naar, uh, naar Microsoft en lees dat blog. Gaan we naar Apple. Nieuwe iPhone vrijdag te krijgen in de Verenigde Staten. M heb jij hem al besteld? Ik heb hem wel besteld, ja. Oh. En krijg je hem dan ook? Nee, dan krijg je hem nog niet. Want oh. in, in, uh, in Nederland uh, komt hij wat later. Uh, aanstaande vrijdag gaat hij in de verkoop in Amerika. Maar ze konden afgelopen week in Amerika al bestellen. En dat is dan toch wel weer interessant wat daar gebeurt. Uh, want eigenlijk vind ik die nieuwe iPhone eigenlijk helemaal niet zo spectaculair... Niet al te veel veranderingen. Hij lijkt best wel op de vorige. En toch is het weer een absoluut record in bestellingen. Er zijn In de eerste 24 uur zijn er al 2 miljoen telefoons besteld. Dat moet je mij dan toch even uitleggen. Waarom heb jij hem dan ook besteld, Roland? Terwijl er toch niet zo heel veel nieuws in zit. Ja, ik ben niet maatgevend. Nee, ik, dat ik, is waar. Ik... Je bent een beetje raar. Ja, ja nee, dat klopt. <laughs> ik wil die nieuwe dingen allemaal gewoon hebben. En uh -huh. mijn iPhone 4 heb ik alweer een tijd, dus die is aan vervanging toe. Uh, ik vraag me wel af uh, hoe dat komt... Um, wat ik al zei, het zijn allemaal eigenlijk uh, simpele updates uh, van de vorige telefoon. Het is net wat dunner, net wat sneller, net iets groter scherm. Maar het is eigenlijk een, een, een soort logische opvolger van de vorige iPhone. En toch zie je dat de verkoop doorlopend weer verdubbelt. Nou, wat je, wat je dus ziet, is dat die eerste iPhone. daar heeft Apple blijkbaar zo ontzettend de grenzen mee verlegd. dat ze zonder enorme grote veranderingen te kunnen toepassen. ja, dat publiek gewoon blijven boeien. Goed. Uh, Roland, nog één minuut voor TomTom. Tom, want uh, maker van navigatiesoftware en apparatuur... komt er iets nieuws, Werk ook samen met Apple. Hè? Wat, wat, waar komen ze mee? Uh, ze hebben een bedrijfje overgenomen dat uh, taxi-applicaties maakt... en gaan nu in de TomTom Tom een functie bouwen... Uh, waarmee taxichauffeurs, passagiers bij restaurants zo kunnen oppikken. Aha. Dat is wat ze gaan doen. Dus ja. in, in het restaurant komt bij de kassa één knop te staan... een klein apparaatje met een knop erop. Daar kan het restaurant op duwen en in de TomTom... Tom uh, van de taxichauffeur uh, ziet hij precies waar die passagiers staan. En uh, kun je dus eigenlijk zonder te bellen... of tussenkomst van de centrale een taxi koppelen aan een passagier. Ja. Wel een klein marktje. Nou, dat is wereldwijd een enorm oh, grote Ja, dat is natuurlijk... Ja. Nou, goed. Leuke, uh, leuke nieuwigheid. Roland Stecklenburg, dankjewel. dankjewel. Zo dadelijk, na het journaal van 9 uur... gaan we het opnieuw hebben over het koningshuis. We hadden het net al even over de ceremonie. Of het niet wat uitgehold is inmiddels. Uh, Menno Reemeijer, onze koninklijk huisverslaggever... heeft daar nog wel meer over te vertellen. Blijf luisteren. Leven de koningen! Hoa! Hoa! Hoa! Verkiezingen net achter de rug. De politiek tendert door. Leden van de Staten-Generaal. Vandaag, Prinsjesdag 2012. Hoorra! Radio 1 is van de partij vanmiddag vanaf kwart over twaalf. Nou, ik sta aan de kant van de Tweede Kamer, schuil voor de Ridderzaal. Met de rijtour, de troonrede, de Gouden Koets, Paleis Noordeinde en de Milieunota. Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. De derde dinsdag in september op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Vertel het op goudse.nl en maak kans op een zorgeloos verjaardagscadeau voor je hele bedrijf van de Goudse Verzekeringen. Deze week bij Expert, supersterrendeals. Op tv's, kleinhuishoudelijk, multimedia of witgoedproducten plakt u zelf stickers voor extra hoge kortingen tot 25%. Supersterrendeals, sterren plakken, extra korting pakken bij Expert.